Neem in je leven strijd, een verzetje op zijn tijd. Maar schrijf vreugde in het leven, zet de zorgen aan de kant.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 Want het is uit en boze voor een gift in de rij te staan. Want dat we een vleetig volk zijn, dat willen we weten. la la la la la la la la.